Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op Schiphol is het lichaam van een verstekeling gevonden. Het slachtoffer zat in het landingsgestel van een vrachtvliegtuig uit Afrika. De marechaussee wil niet zeggen uit welk land het toestel komt en doet sporenonderzoek. In juni vorig jaar werd voor het laatst een verstekeling gevonden op Schiphol. Ook die overleefde de vlucht niet. Jeremy Corbyn is gekozen tot leider van de Britse Labour-partij. Hij kreeg bijna 60% van de stemmen bij een ledenverkiezing. Corbyn hoort bij de radicaal linkse vleugel van de partij. Hij wil onder meer de spoorwegen en energiebedrijven opnieuw nationaliseren... en hogere belastingen voor de Britse rijken. Jeremy Corbyn is de opvolger van Ed Miliband... die in mei opstapte naar de dramatische nederlaag van Labour... bij de lagerhuisverkiezingen. Het dodental van de explosies in een restaurant in India is opgelopen tot 82... Toen veel mensen vanochtend zaten te ontbijten ontplofte er een aantal gasflessen. En daardoor werd een groot deel van het restaurant verwoest. Het dak kwam naar beneden. Ook gebouwen naast het restaurant raakten beschadigd. Als de oorlog in Syrië niet snel stopt... slaan de komende maanden nog eens 1 miljoen Syriërs op de vlucht. Daarvoor waarschuwt een hoge VN-functionaris. Een deel van die mensen verplaatst zich binnen Syrië... maar Europa moet volgens hem ook weer rekening houden met een grote vluchtelingenstroom. Sinds de oorlog in 2011 uitbrak zijn al meer dan 4 miljoen Syriërs het land ontvlucht. Het kabinet van Egypte heeft zijn ontslag ingediend. President Sisi heeft een nieuwe premier benoemd en heeft hem gevraagd aan te blijven tot er een nieuw kabinet is. In oktober en november zijn er parlementsverkiezingen. Het is niet bekend waarom het kabinet opstapt. Afgelopen week is wel de minister van Landbouw opgepakt voor corruptie, want hij zou steekpenningen hebben aangenomen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden buien. Het wordt maximaal 21 graden. Ook morgen buien. Begin volgende week blijft het wisselvallig. Dit was het CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7 Horen richting Amsterdam staat voor Purmerend Noord... 4 kilometer file door wegwerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is dit weekend dicht tussen Delft-Zuid... en knoop het Kleinpolderplein. Dat komt door wegwerkzaamheden...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 Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, daar ben, daar ben ik weer. Uh, ja, uh, eigenlijk uh, niet alleen natuurlijk. Albert-Jan is er ook. Albert-Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Willem. Wederom, zaterdag 12 september, drie uur lang Zandvoort op zaterdag live vanuit de studio. En uiteraard live vanaf de Kennemer Golf Country Club. Om het, uh, het grote gebeuren al daar het KLM Open te volgen. Ja, uh, Rob Harms is er niet. Die uh, hebben we twee weken met vakantie gestuurd met zijn uh, maatjes. Dus vanaf uh, deze plek uh, een hele uh, fijne vakantie toegewenst. Maar Willem, ik ben blij dat ik uh, jou mag begroeten als vervanger van Rob. Ja, dus, uh, wederom. Ik ben ook hartstikke blij dat ik hier weer mag staan. Hè? Gezellig toch eventjes. Het, uh, ik begon al omwenzingsverschijnselen te krijgen natuurlijk. Uh... Maar je bent er weer. Ik ben er weer. Ja, ja, ja. Helemaal goed. Komende drie uur, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, zoals gezegd. We gaan om kwart over twee voor de eerste keer live schakelen... met de, de, uh, het KLM Open, de Kennenburg Golf and Country Club. Want daar is voor ons aanwezig David Habig... en die houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten. Uh, verder uh, hebben we natuurlijk... Uh, er wordt er gevoetbald, uh, SC Westeinde ontvangt SV Zandvoort... en daar is voor ons aanwezig John Lemmens. En daar gaan we ongeveer tien over half drie voor de eerste keer meeschakelen. Verder natuurlijk ook uh, de Vuelta, de ontknoping... haalt Dumoulin het of haalt Dumoulin het niet. Dat allemaal in het laatste uur. Maar natuurlijk, de vaste items ontbreken ook niet. Om half vier de evenementenagenda, dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie, hij is inmiddels in de studio uh, aangeschoven. Lex, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben blij dat je er bent, Lex. Om half drie het, uh, het enige echte Zandvoortse weerbericht. En vorige week had hij het over, we gaan lekker nazomeren. Nou, dat hebben we ook lekker kunnen doen op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we heerlijk kunnen nazomeren. Of we dat volgende week ook nog krijgen, wie weet, dat hoort u allemaal om half drie. Het dieren van de week is rond de klok van half vijf ook weer aan de beurt... en die luistert nu naar de naam Yara. En het gedicht van de week, mag ook niet ontbreken. Willem, ik heb er twee liggen, oh? waarvan één uh, van, uh, geschreven door een van onze medewerkers. Dus uh, wellicht dat we die om kwart voor vijf gaan doen. Ja, ik vind het prima. En die luistert naar de naam Kreukels. Uiteraard natuurlijk tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort... Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur live te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Thank you don't. Toen geluk nog heel gewoon was. Toen geluk nog heel gewoon was. Ja. Toen geluk nog heel gewoon was van de uh, Kick en uh, ja oude herinneringen die komen weer boven water natuurlijk. Ik heb er wel uh, Albert Jan. Ik weet niet hoe jij er hebt. Ja zeker. Goede oude tijd. Uh. Uh, we trouwens uh, even tussendoor we proberen een uh, verbinding te krijgen met uh, live met de Kennemer Golf and Country Club. Dat lukt even niet, dus ik, hou even, ik geef u even een update... over de afgelopen twee dagen. Na twee dagen stond, stond, staat Luiten negentiende. Joost Luiten heeft op de tweede dag van het KLM open... geen vervolg kunnen geven aan zijn goede openingsronde. Na een matige ronde van 71 slagen... ligt hij zes slagen achterop de Deense leider Sjören Kjeldsen. Waar Luiten donderdag zijn ronde begon met een lucky birdie... verspeelde hij vrijdag op de eerste hal al één slag. Hoofdschuddend zocht hij vervolgens naar het juiste ritme in zijn swing. Het kostte hem zijn goede positie, vierde in het klassement... Aan het einde van de ronde herstelden de 29-jarige Nederlanders zich nog wel... maar de kampioen van 2013 staat na twee dagen op het randje van de top 20. Op vrijdag viel ook het doek voor grote namen... zoals er zijn Miguel, Angel Jiménez en Jamie Donaldson haalden de kut niet. Oudwinnaar Ross Fischer evenmin. De 66-jarige Amerikaan en publiekstrekker Tom Watson wel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat hij dit weekend bij is. De achtvoudige majorwinnaar speelde samen met Luiten en bleef net aan de goede kant van de scoren. Van de twaalf andere Nederlanders haalde alleen Willem Besselink... na een knappe ronde in 66 slagen in het weekend. Besselink staat nu net buiten de top 30, uh, dus 32e. En uh, over de actuele stand van zaken... komen we naar het volgende plaatje weer bij u terug. Nou, wat voor plaatje had jij uh, wil horen? Ga die gang. It's all yours. Oh my god. Nou, daar komt-ie. Si me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo In en het is heel erg sneu dat, uh, dat de zomer hier eigenlijk een beetje voorbij dreigt te zijn. Maar goed, eerst zien dan geloven. Dat horen we om half drie, hè? Half drie. Het enige echte Zandvoortse weer. Van wie ook alweer? En onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Lex van der Hoorn natuurlijk. Goed, Zandvoorts nieuws even nog in het kort. Instortingsgevaar panden, Zeestraat, Zandvoort voorbij. De drie panden aan de Zeestraat in Zandvoort die dinsdag 1 september... onveilig waren verklaard, zijn weer vrijgegeven. Het gevaar voor instorten is geweken. Het eerste pand is de afgelopen zondag 6 september vrijgegeven. De twee overige panden op dinsdagmiddag 8 september. De bewoners zijn inmiddels teruggekeerd naar hun woning. De twee gevestigde bedrijven kunnen hun bedrijfsvoering op locatie Zeestraat weer voortzetten. De aanleiding, zoals u wellicht allemaal weet, was een hennepkwekerij... die op 1 september is aangetroffen in een kelder van een van de panden. Er was gevaar dat de naastgelegen panden zouden instorten... zodat een gedeelte van de fundering weggesloopt voor de aanleg van een kwekerij... Door het dreigende instortingsgevaar... heeft de gemeente de drie panden onveilig verklaard. De afgelopen dagen is er gewerkt om de constructie te stabiliseren... middels het herstellen van de funderingen. En dat is een tijdelijke oplossing. De definitieve herstel is de volgende stap in het traject. Informatieavond Natuurbrug-Zeepoort in Bloemendaal. De provincie Noord-Holland organiseert woensdag 16 september... een informatieavond over de Natuurbrug-Zeepoort... over de Zeeweg in Bloemendaal. Vanaf 7 uur start het programma in bezoekerscentrum... De Kennemer Duinen, Zeeweg 12 in Overveen... Tijdens de avond wordt u geïnformeerd door middel van een aantal presentaties over Natuurbrug Zeepoort. Ook kunt u tijdens de informatiemarkt persoonlijk met ons met hun in gesprek over bijvoorbeeld beeldkwaliteit van de natuurbrug, planning, ecologische en monitoring, de natuurbruggen Duinpoort en Zandpoort. De avond duurt tot 9 uur. Bij het bezoekerscentrum is parkeren tijdens deze avond gratis. Advies sociaal domein. Omdat gemeenten wettelijk verplicht zijn inwoners te betrekken bij de uitvoering van een WMO, de jeugdwet en de participatiewet... heeft wedder de Gert-Jan Bluis onlangs een adviesraad sociaal domein geïnstalleerd. Inwoners van de gemeente Zandvoort waren via een advertentie opgeroepen zich kandidaten stellen. Uit de aanmeldingen heeft de college geprobeerd een evenwichtige afspiegeling van haar bevolking samen te stellen. De raad is voor vier jaar benoemd, zij vergaderen circa tienmaal per jaar... De groep kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het college over een drie hoofddomeinen. Zorg, wonen en welzijn, werk en inkomen en jeugdzorg. De adviezen zijn niet bindend, maar als het college hiervan wil afwijken, dient zij de reden eh, schriftelijk aan de adviesraad te melden. Voorzitter Friso van Marion, 75 jaar oud, was tijdens zijn werkzame leven directeur van de geneeskundige dienst van de marine en later van de gehele krijgsmacht. Inclusief de voorzitter telt de raad elf leden. Er zal een Facebookpagina opgericht worden... waarop belangstellende ideeën voor de adviesraad kunnen aanbrengen. Tot zover. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ik, ik, ik, ik, het kan aan mij leren, maar ik bespeur bij jou een lichtelijk accent. Nee, meen je niet? Ja, bij jou ook. En iedereen is zo gestresst. En dan al beter dan in de Hello Hello o oh, oh. Hello Hello oh, oh. Ik neem je mee wapen bloemen bloeien. naar groene weiden met kippen, varkens koeien. U buiten leven, ver weg van de Waar mensen groeten en in zijn voor een praatje. Ver weg van stress, en het leven dat bespaart je. Zoveel ellende, lekker leven met de dag. dag, dag, dag, dag, dag. Dus we gaan naar Hello, Hello, oh, oh. Ga maar met Hello, Hello, oh, oh. Wat is het dan? waar je gewekt wordt door kraaiende haan? Op modderige paden Bier en bieven Lekker lange dingen En dat bedoel ik nou... Dat bedoel ik nou met Hengelo. En dan denk je dat je er geweest bent. Nee, dan. Anita. Anida. Je moet gewoon met gaan. Je moet het niet doen. Ja, ik, ik weet niet wat ik heb met dit nummer of met dit accent. Ik heb er zelf niks mee. Ik bedoel, mijn accent... Eh, ik spreek eh, vloeibaar Nederlands. de En uh, in afwachting uh, op Lex met z'n weer. Hebben we nog één nummer, hè? Eén nummertje nog. Goed. Ja, ja, ja, ja. Zeg me maar nog. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, maar dat geeft Gora niet. Komt ie dan. Yeah. Ik ben geen man, want ik ben nooit in dienst geweest. Ik moet helaas als mietje door het leven. Gewoon soldaat, dus zijn dat klopt mij nog het meest voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven Ik heb nooit in een stapel bed gelegen Ik baalde nooit, verveelde me nooit rood Ik heb nooit corvée gehad en touw gekregen Ja, ik bleef altijd buiten school Ik heb nooit klaverjas geleerd of koepen Ik likte nooit de schoen van een sergeant Ik heb nooit in een kuiltje hoeven koepen Kortom, ik deed nooit iets voor dit land Ik ben geen man want ik ben nooit in dienst geweest Ik moet helaas als mietje door het leven Gewoon soldaat dus zijn, dat trok mij nog het meest voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven Ik had S5, drie broers, plus Heinwee en minacht Dat was genoeg om mij af te keuren Ik had het o zo graag tot kolonel gebracht Waarom, waarom moest mij dit nou gebeuren Nee, nooit bewerkte ik die schok Ik ben geen man, ik droeg geen wapenrok, wapenrok, wapenrok Ik ben geen man, want ik ben nooit in dienst geweest ik moet helaas als mietje door het leven. Gewoon een soldaat, te zijn dat er mij nog het meest. Maar voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven. Ik had nooit kano's en gevulde koeken. Ik heb nooit hoeven happen in het zand. Ik droeg nooit lege groene onder de broeken. Kortom, ik deed nooit iets voor dit land. Ik weet niet hoe het is een maat te naaien Ik heb nooit voor de corporaal gebukt Ik weet niet wat het is om af te zwaaien Ik ben voor vaderland mislukt. Ik ben geen man, want ik ben nooit in dienst geweest Ik moet helaas als mietje door het leven Gewoon soldaat te dus zijn dat op mijn ogen meest maar voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven Ik ben geen man, want ik ben nooit in dienst geweest Ik moet helaas als mietje door het leven van soldaat, het is zijn dat op mijn nog het van voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven Het is even voor half drie, de hoogste tijd voor het enige echte Zandvoortse weerbericht. Maar ik begin even, Lex, als je het goed vindt, met je te bedanken voor drie heerlijke nazomerdagen vorige week. Ja, lekker. Ik heb er ook van genoten, hoor. was helemaal goed, hè? Ja, was helemaal lekker, ja. Echt, je had het voorspeld, we gaan lekker nazomeren. Ik heb woensdag, donderdag en vrijdag heerlijk genoten van het najaarszonnetje. En zaterdag dan? Uh, zaterdag. Ja, nou, dat is vandaag dus. Oh ja, Dus, dus iets, oh ja. Iets, iets, ietsje. Nou oh ja, ik ben een dag in de war. Maar. Uh, Daar ik... hoop ik maar ik het goede weerbericht bij me heb. Nou je hebt het, ja, ja, maar je hebt het echt up-to-date. Je hebt het net, ja. net nog bij zitten schrijven. Ja. Dus ja. Uh, ik, ik hoop dat ik volgende week nog een keer naar het strand kan. Dus uh, zit dat erin? Nou. Nou. Ah, ja, naar het nou... strand kun je altijd natuurlijk. Ja, je kan altijd naar. Het... Ja, precies, zo willen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Maar, maar zo, zo, zo zeker als dat ik vorige week was. Uh... Nee nee nee. nee, nee, nee, nee, nee. Nou, laat ons niet verder in spanning. Ik steek van wal. Het is vandaag het meest bewolkt. Af en toe piept die zon een beetje door die bewolking heen. Het is hoge bewolking. En die is op dit moment niet zo dik, maar die wordt in het loop van de middag wordt dat dikker, de bewolking. En in de avond dan uh, neemt de kans op een bui toe. En ik denk dat we het vanmiddag wel droog houden. Er zou een klein spatje kunnen vallen, maar daar word je niet eens nat van. Een beetje vocht. Nee, ik zag al, die had geen paraplu bij je nee, vandaag. Nee, ook geen, geen kleintje. Ook geen kleintje. Niks. Niks. Ik ben gewoon op de fiets gekomen. En er staat een matige zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur die komt vandaag uit op 20 graden. En de normale te temperatuur voor de tijd van het jaar is 19 graden. Nee. Dus, hey. Ja, we zitten helemaal in We plussen. We plussen. We plussen, ja. Uh, dan morgen. Dan beginnen we. Als het niet mistig is, want er is kans op mist... maar als de mist dus niet komt... en die zal vooral in Binnenland waarschijnlijk voorkomen... dan beginnen we met zon. En in de loop van de middag dan gaat de bewolking toenemen. En in de avond dan is er kans op een bui met onweer. En er staat morgen een zwakke, zwakke tot matige zuidelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat zelfs een graadje hoog, die gaat naar de 21 graden. Oké. Okay. Ja. Dus ook wel uh, niet verkeerd. Als je maar uh, s'avonds s weer thuis bent. Je kan je, erop, dan, dan, dan, en je kan je erop kleden natuurlijk. Je kan je erop kleden natuurlijk. Dan gaan we naar de maandag. Dan is het bewolkt. En dan in, is het er in, in de middag is er dan kans op een bui. Met een uh, matige tot vrij, vrij krachtige zuid zuidwestenwind En de maximumtemperatuur die gaat even naar beneden. Die, die gaat naar rond normaal is 19 graden. Dan hebben we nog de dinsdag op het programma. En dan is het bewolkt met kans op een bui. En een stormachtige zuidwestenwind. Oké. Okay. Kracht 8. Zo. Ja. De uh... storm is 9, dus het is nog net geen storm. stormpje. Een stormpje. Maar dat is uh, alleen dus aan de kust. Hè? In het binnenland ja. is het wat rustiger. En dat is meestal zo. En wij hebben dus een uh, windkracht 8 met een maximumtemperatuur van, schrik niet, 17 graden. Zo. Ja. En uh, dus de vooruitzichten zijn een wisselvallig weertype... met dinsdag veel wind en tijdelijk wat frisser... want woensdag wordt het weer wat warmer. En in de tweede helft van de week een afnemende regenkans... en minder wind en meer zon. Oké, okay. nou... Dus je, je, je houdt het toch een beetje open. Ik bedoel, in twee, hè, de twee na zomer van de afgelopen week dat wordt, ja, dat wordt het niet, nee, dat nee, wordt het niet. Nou, zo wordt het dus niet, zo wordt het dus niet. Maar ja. de, de, de regenkansen die we in het begin van de week hebben, die nemen dus af. En er komt wat meer zon bij. Dus uh, er komen zonnige momenten in de tweede helft van de week. Goed. Nou, wij nemen het ter harte. En waar kunnen we het weerbericht nalezen? Dat kunnen wij lezen op www.meteopagina.nl. Je kan kijken op Twitter. En op Facebook op Meteo Zandvoort. En op Text TV Zandvoort dagelijks 24 uur per dag. Trouwens, allemaal 24 app? uur per dag. Ja. Dus je kan het weer niet missen. En natuurlijk, dat mag ik van Rob nooit vergeten... de app. de oh, -app. ja, de app. De gratis te verkrijgen in de diverse Playstores. Ja, de CFM-app. En die neemt, uh, daar staat dan uh, het weerbericht wat op Facebook staat. Oké, okay. die pakt die over... Nou goed, voor mensen die geen Facebook hebben... kunnen dan mooi de app downloaden. Die kunnen de app downloaden en, en dan kan je het ook lezen. En dan hebben ze ook het actuele weer. Ja, precies. Goed. Nou, uh, hartelijk dank uh, voor het weerbericht. En uh, ik verheug me nu al op de tweede helft van de uh, komende week. Dat uh, uh, verhuig je niet te, te heftig, hè? Nee, maar goed. Maar ja, het, wordt, het wordt dan wat beter. Het wordt wat beter. En volgende week zaterdag horen we weer nader van je. Oké, okay, tot volgende week. Lex, hartelijk dank. Terug naar de MUZIEK. Is, hoe zou dat komen? Licht loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil te She's a rich girl, she don't try to hide it Diamonds on the soles of her shoes He's a poor boy, empty as a pocket Empty as a pocket, with nothing to lose Sing ta na na ta-na-na-na She got diamonds on the soles of her shoes Tanana Tananan ta she, she got diamonds on the source of his shoes Diamonds on the source of his shoes She got Diamonds on the source of his shoes Diamonds on the source of his shoes Diamonds on the source of his shoes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 exactly what i was talking about i'm talking about that Tot zover en uh, naar nou, wie luisterden we uh, Willem dit is uh, Paul Simon uh, met Diamonds on the Souls of Her Shoes... van het album Graceland. Goed, uh, terug naar uh, het KLM Open... en wel uh, naar onze verslaggever David Habie. Uh, om half elf vanmorgen uh, is Joost Luiter van start gegaan... en als ik het goed begrepen heb, David... is hij net uh, binnengekomen op hol 18? is weg. Ik hoor niks. Nou, dan, dan doen we dan even... Doen we het eventjes anders. Uh, het even anders gelukkig maar... heb jij altijd een gereedschapkist bij je... en dat vind ik altijd wel prettig. Dat is wel handig, hè? Mm -hmm. Dan moet hij het natuurlijk wel doen. Even kijken. Ja. Nog een ander knopje indrukken. Maar goed, het waren twee prachtige dagen... op de Kennemer Golfclub. Donderdag, afgelopen donderdag begonnen. Een en ander. En als het goed is, hebben we David Habig... nu uh, uh, aan de telefoon. De Dit is de voicemail van. van. <laughs> Dit is wat ze noemen zinloos gebeld. Goed, <laughs> uh, zet hem er even een plaatje in en dan probeer ik hem weer uh, aan de telefoon te krijgen. Ja, dat komt hem goed. Komt hij dan? Dan, uh, dan moeten we hem nu aan de telefoon hebben. David. Hallo. Hey, ja, ja. De techniek staat voor niets, David. Ja, ja, ja, ja, ja. We komen eruit. Uh, ik, zei, ik zei tegen luisteraars net: uh, Joost Luit is uh, als het goed is net gefinished. Ja, hij is zojuist op uh, 18 binnengekomen. Op min 8 gescoord. Uh, ja, het was, uh, hij had het niet ergens zijn zin. Uh, dat, uh, dat bleek wel, want hij liep de hele tijd met zijn materiaal te gooien. Oh. Hij was uh, snel, snel geïrriteerd uh, uh, door uh, camera's en weet ik veel wat allemaal in het publiek. Dus uh, sowieso speelde dat heel erg uh, vandaag. Dus hij uh, uh, uh, uh, was niet helemaal in te doen. Uh, maar goed, hij, hij startte van, uh, vanmorgen uh, uh, op, even uit mijn hoofd. Min 7 of min 6, wat was het? Min zeven. Of... Nee, min 6. Min 6. Min, min 6 ja. Dus uh, hij heeft wel twee slagen uh, ingehaald. Ja, Ondanks zo, alles. Ja, maar... Hij, hij stond op een gegeven moment min 9 of zo. Min 9. Uh, en, maar dat, dat bleef hij, een beetje, hij bleef een beetje kwakkelen de hele tijd. Dus uh, een beetje eentje erbij, eentje eraf. Eentje erbij, eentje eraf. Oké. Okay. Niet, niet zo lekker. Ik ben vanmorgen al met uh, Watson meegelopen. Dat was uh, een, een leuke ervaring, want die man is hartstikke, hartstikke gezellig. Ze ja. waren hem op een gegeven moment daar, waren ze me even kwijt. Wilfie, zelfs was hij eventjes naar de wc gaan. <laughs> maar het, het was nog lang spannend, hè? want Tom Watson, even voor de luisteraars, ja, het is een golf-icoon, hij is bezig met een afscheidstournee. En uh, gisteren heeft hij lange tijd op min 1 gestaan. En uh, iedereen zat te hopen dat hij naar min 2 ging, maar daar lag de kut gistermiddag. Ja, ja. Maar hij heeft het wel ja, gered, in, hè? Die, uh, ja, hij ging met, met drie, min drie uh, de dag uit. Uh, en daar startte hij dus ook mee. En uh, nu, uh, ja, hij, hij is nu uiteindelijk geëindigd op min zes of zo. Ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar okay. uh, hij, hij heeft wel behoorlijk goed, uh, goed gespeeld ook. Uh, we hadden nog een grapje op, uh, op uh, hole vijf. Um, daar kwam zijn bal na de afslag op, in een tas van een Marshall terecht. <laughs> dus, Oké okay. we, we hebben heel lang eventjes uh, best wel een tijdje op de referee staan wachten uh, wat, wat hij hier nou mee moest doen Ideaal uh, voor de regelkenners onder ons, hè? Ja, ja normaal gesproken play is het lijst, nice, hè maar... <laughs> Ja, dan ben je de tas kwijt <laughs> Ja, precies Maar uh, nee, dat hoeft hier niet hè. Hij mocht gewoon de bal oppakken en plaatsen op de, op de plek waar de tas stond te onthalen. Is het vandaag ook is... nog plaatsen, trouwens? Sorry? Is het vandaag ook nog plaatsen? Je plaatsen? De bal plaatsen, ik bedoel uh, in, door de baan heen, hè? In de, de, omdat de baan zoveel geregend had. Mochten ze donderdag en vrijdag mochten ze, de spelers de bal steeds plaatsen. Ja, ja en... ik, zie, ik, zie, uh, ik, zie, ik heb het Joost ook zien doen, inderdaad. Okay. Uh, uh, dat hij een te pakt en uh, uh, eventjes opzij gaat. Oké. Okay. Uh, ik kan je meedelen dat Tom Watson is geëindigd op min 5. Oh, min 5, ja, precies. En daarmee momenteel uh, gedeeld 49ste staat. Maar de grote jongens moeten nog, of die moeten nog binnenkomen hè? Ja, moeten nog binnenkomen inderdaad. Die oh. komen uh, ja, die waren allemaal nog onderweg. Uh, Joost die startte vrij vroeg. En uh, de, de, eigenlijk de laatste flight, dat was uh, met Orp3 en die stonden nu uh, uh, die stonden nu uh, uh, op min 13 geloof ik. Oké, okay. uh, hoe is het met de toeschouwers? Druk? Ja, het, is, uh, het was vooral bij Joost was het heel erg druk. Uh, de hele baan stond weer helemaal vol. Oké. Okay. Dus, uh, ik hou me hard vast voor morgen. <laughs> Goed. Uh, wij gaan even terug naar de muziek. Blijf nog even hangen en dan hebben wij nog even overleg wanneer we weer contact hebben. In ja. ieder geval voor zover voor deze update hartelijk dank en we bellen weer, uh, David. Ja. ja Yo. Ja. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet ten feet off a of beam. security that did not see—they're just. Heard. Nou, we schuiven dit nummer maar eventjes weg, wat eigenlijk tegen mijn geloofsovertuiging is. Maar goed, er zijn belangrijkere dingen. We gaan eventjes richting de voetbal. Albert-Jan? Ja, uh, SC West-Einde ontvangt momenteel SV Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig John Lemmens. John Lemmens, goedemiddag. Goedemiddag, verstond ik naar West-Einde? Ja, West-Einde staat hier. Of wat is het? SC. Ja, het is CSW, CSW in CSW Oh, maar en Die ontvangt vandaag uh, SV Zandvoort, het eerste team. Met een. Uh, een stand na zeg maar, 21 minuten gespeeld van 0-0. Uh, dat wil niet zeggen dat er niks gebeurd is. Uh, Want Sandford is absoluut sterker. Uh, mooie aanvallen. En, uh, een heerlijk elfval om uh, te zien voetballen. Maar uh, het heeft nog geen, uh, geen doelpunten mogen opleveren. Is het een... Een, paar nieuwe na... een, paar, een paar nieuwe namen dit jaar. Boy die speelt. Boy Visser speelt. Uh, in de basis vandaag. Nou, Boy die is... Natuurlijk na een paar jaar omzwerven weer teruggekomen in de hoofdmacht van Esther Zandvoort. Vorig jaar, vorige week scoorden die drie van de vier doelpunten in zeven minuten tijd. En uh, ja, de hoofdtrainer vond dat nodig om hem toch vandaag bij ze in het eerste te zetten. Oké, okay, vervolgens nog een uh, brilstand zoals ik dat noem. Ja. Maar uh, ze houden we elkaar in evenwicht of is er overwicht van de een of de ander? Nee, Zandvoort is uh, duidelijk wel in, in meerderheid in overwicht ten opzichte van ik nog dat zij afgelopen week zes 1 verloren hebben, dus uh, die hebben nog wat goed te maken. Maar Schonburgh is uh, de bovenliggende partij op dit moment. Oké, okay, John, bedankt voor deze update. We komen later in het programma weer bij jou ja, terug. En ik hoop dat die bril stond aan weg is. <laughs> ben je niet de enige die dat hoopt. <laughs> ja, hè? Oké, okay. okay, tot straks. Ja, tot straks.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 How yeah, do I make you feel like cheating? en dan is dit de reggae-uitvoering. En waarom zou ik eens dus geen reggae draaien? Ik heb wel iets met reggae. Ik heb ook wel wat met pianomuziek. Albert Jan, jij dan? Met deze altijd. Tot de klok van drie uur. Next to me, making love to his tonic engine.